Het weer bewolkt en veel buien met kans op onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie met een korte file door werkzaamheden op de A27... vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Hoijpolder, 2 kilometer. Wil je beter leren coachen? Welkom bij de Alba Academie. Daar leer je van professionals met een team voor kwaliteit...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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Als je alle eurocrisisverhalen leest, lijkt het alsof wij binnenkort weer de gulden hebben. Sommige politici dromen daarvan. Anderen vinden de ineenstorting van de euro een schrikbeeld. U begrijpt het al. We gaan het in deze tweede verkiezingscampagne-uitzending hebben over uw en ons geld. De euro. Europa in Brussel. En hier aan tafel in de Openbare Bibliotheek in Den Haag hebben we de twee meest uitgesproken partijen op het Europa-onderwerp. Louis Bontes van de PVV. De PVV ziet de Europese Unie en alles wat daarbij hoort als een verschrikkelijk monster, een vampier, een Brusselse haaienbek, zei Geert Wilders gisteren bij de PVV aftrap. Meneer Bontes, welkom. Fijn dat u er bent. Dank u wel. D66 is helemaal into Europa. Zonder kunnen we niet is bij D66 het motto. Gerard Schouw van D66, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. En Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid is bij ons. De PvdA is pro-Europa en kritisch als het uitkomt. Meneer van Dam, welkom. Fijn dat u er bent. Ja, kan zijn dat u publiek hoort. Dat klopt ook, want we zitten in de Openbare Haagse Bibliotheek... op steenworp afstand van het Binnenhof... En u hoort in deze uitzending ook nog drie keer een bel. Dan stellen wij een vraag over een meer algemeen onderwerp. Maar u begrijpt, het gaat niet om de bel, maar vooral om het antwoord. Maar voordat we zover zo zijn, kijken we zoals altijd in Troskamerbreed even in de zaterdagkranten. En daar valt ons op dat in alle kranten grote verhalen staan over de SP... Socialistische Partij, maar vandaag vooral in het Algemeen Dagblad... een frontale aanval van VNO-NCW-voorzitter Bernard Wintjes. Op uh, Roemer. Wintjes noemt een eventueel premierschap van Roemer rampzalig voor Nederland. Ja, dan zijn we toch even benieuwd. Uh, meneer Van Dam, wat vindt u ervan dat deze werkgeversvoorzitter zich zo kritisch uitlaat? Ik zou het prettiger vinden als de heer Wintjes gewoon zijn mond zou houden in deze tijd. Uh, hij heeft ook vorige verkiezingscampagnes uh, regelmatig uh, doemscenario's geschetst... als uh, linkse partijen aan de macht zouden komen. Dat is nou niet de meest geloofwaardige uh, criticaster.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 Voorspelbaar, want afgelopen week stond ook een mooie foto in de NAC van het gebouw van VNO-NCW. Met een grote poster erop. Kies voor Europa en je baan. Ja, Wientjes maakt zich terecht zorgen over politieke partijen... die zich niet willen houden aan het begrotingstekort. Uh, dat vindt hij onverstandig en dat ben ik met hem eens. En hij maakt zich natuurlijk grote zorgen over politieke partijen. SP, PVV, VVD die de rem op Europa willen zetten. Ja, en dat is slecht. Voor de export, slecht voor het ondernemerschap en het slecht voor de economie. Louis Bontes van de PVV. Uh, ja, wat vindt u er eigenlijk van? U moet, het moet u bekend voorkomen. Want dezelfde windjes was toen de PVV dreigde, althans dat zijn zijn woorden, uh, in het kabinet te komen. Het werd uiteindelijk een gedoogvorm. Uh, ook het land waarschuwde voor een ramp. Ja, uh, dat uh, klopt. Windjes uh, is een uh, eurofiel. Hij voert ook campagne pro-Europa, dat geeft hij ook toe. Ik kreeg gisteren een reader in handen met een mailtje van uh, dit is onze campagne. Dus hij voert echt campagne pro-Europa. Hij, uh, hij wil Nederland in de uitverkoop doen, want hij zegt van we moeten toe naar een Verenigde Staten van Europa. En dat betekent Nederland een provincie van Europa. Toen Wientjes, uh, toen wij heel streng waren op de toelating van Roemenië en Bulgarije... tot het Schengengebied. Wij wilden dat niet, wij blokkeerden nee. dat. Had windjes zware kritiek op ons. Toen zijn vrienden een tijd later... de eurocommissarissen zeiden van Roemenië en Bulgarije... mogen inderdaad niet toetreden, want ze zijn er niet aan toe. Toen nee. hebben we hem niet gehoord. Dus hij is heel selectief. Hij kletst af en toe uit zijn nek. Hij kletst vaak uit zijn nek. Nee. Want bijvoorbeeld ook heeft hij gezegd... in die gedoogconstructie... Hè, de, de, de, we gaan achter de dijken en de export wordt minder. Dat is allemaal niet gebeurd. Dus nee. hij heeft scenario's uh, opgetekend die nooit tot werkelijkheid zijn gekomen. Dus hij kletst uit zijn nek. Ja, dus als Wintjes zegt uh, bijvoorbeeld de SP is een ramp voor het land... wat zegt u dan over Wintjes? Daar heeft hij gelijk in. De SP is een ramp voor het land. Maar in heel veel dingen lastig, he? hield ik ook een slag om de arm. Meestal kle klets hij uit zijn nek. Uh, 90% kletst hij uit zijn nek. Maar, maar Wintjes heeft een klein ja, beetje gelijk we toen gaat. hij natuurlijk een paar jaar geleden toch waarschuwde voor de... Pvv PVV werd gedoogpartner van het kabinet. Maar toen het even moeilijk werd, liep de PVV weg. Want die wilde zich niet houden aan uh, het handhaven van begrotingstekort. De slappe knieën bij de PVV, dat had Wientjes twee jaar geleden hartstikke goed voorzien. De PVV is nooit weggelopen. Nee, wij hebben onze verantwoordelijkheid is. genomen naar onze burgers toe. Die hebben wij niet bloot willen stellen aan een, aan een absurd bezuinigingsregime. En wij hebben niet aan de leiband van Brussel gelopen. Wij hebben afstand genomen ten behoeve van onze burgers. En we zijn niet weggelopen, maar we hebben onze verantwoordelijkheid genomen... naar onze burgers, naar de Nederlandse burgers. En niet naar de dictator in Brussel. Ja, nog even naar uh, Martijn van Dam. Uh, wat ons opviel trouwens in dezezelfde sfeer, maar dan iets heel anders... is uw voormalige partijleider en oud-vicepremier, nog maar twee jaar geleden... Wouter Bos in een column in de Volkskrant... die zeer ernstig pleitte voor een kabinet, hoe dan ook, met de SP. Ja, de heer Bos is een tegenwoordig een onafhankelijke columnist. En die heeft een aantal van zijn ervaringen... ook van een aantal jaar geleden daarin opgeschreven. En gezegd, eigenlijk gezegd... de partij heeft het zelf in eigen hand. Hè, dus ze moeten niet altijd naar andere ja. wijzen. Die, die kritiek op de SP had hij natuurlijk wel een beetje gelijk. Maar mag ik terug naar dat interview van Bientjes? Nee, nee, Bientjes? Ik even, even vragen wat, wat, wat u daarvan vindt. Dat is ook de, de visie van de huidige partij van de arbeid. De SP de, moet kosten... De, dan... de visie is dat de kiezers het op 12 september voor het zeggen oh, hebben. Ja. En dat het de plicht is van de politiek... om. Um, die, die verkiezingsuitslag ja. te vertalen in een regering die daar een goede uh, representatie van is. Goed, nou, in zover is het nog niet. 12 september zijn de verkiezingen. Wij praten in dit uur over het thema Europa. Tot zover de kranten. Tros, Radio 1. 10 minuten over 11. Wij hebben vandaag aan tafel Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid... Louis Bontes van de PVV en Gerard Schouw van D66. U hoorde het zojuist al, we gaan het over Europa hebben. Op 12 september stemmen we over Brussel, zegt Wilders in de verkiezingsspot van de PVV. Uh, meneer Schouw, is dat inderdaad zo? Is het Brussel, is het waar het over gaat nee, het op 12 stem, september? Uh, waar het op 12 september natuurlijk over gaat is uh, gezondheidszorg... Zorgen dat hier werkgelegenheid is, sterke economie. En dat moet je in een Europees uh, verband doen, want Nederland is een, is een exportland. Het gaat om welvaart in Nederland, het gaat om banen. Daar gaat het om uh, bij, de, bij de verkiezingen. Dat blijkt ook als je enquêtes onder kiezers uh, en onder burgers leest. Hè, dan ja. vinden zij gezondheidszorg en werk veel belangrijker. Hoe kan het dan toch dat de spot zo op Europa staat? Nou ja, kijk, Europa hebben we nodig voor de werkgelegenheid. Wij verdienen ons brood. Aan de export. 30% van ons bruto nationaal product verdienen we uh, aan het buitenland. Dus wij moeten als Nederland heel goed samenwerken met de landen om ons heen. Uh, we moeten zorgen dat we ook de economische crisis uh, te lijf gaan. En dat kan natuurlijk het beste in Europees verband. We hebben problemen met de banken. Bankencrisis, ook dat moet je aanpakken in Europees uh, verband. En ja, degenen die zeggen dat je dat nationaal kan aanpakken die leven eigenlijk in de 18e eeuw ja, dus en Europa, niet in de 21e eeuw. Europa dus, is gewoon heel erg belangrijk. Ik zeg het. Europa u... is onomkoombaar. Ja, zou u er een referendum over willen houden? Wij willen graag een referendum houden over Europa. Maar ik zeg er twee dingen bij. Een correctief referendum. Dus wij zijn niet zo van de opiniepeiling kan je elke dag houden. Het gaat om echt correctieve uh, referenda. En dat zou dan moeten gaan over een nieuw verdrag... ...van Europa. En wat we weten is dat daar op dit moment over wordt nagedacht. De Duitse regering onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken... ...Westerwelle heeft daar een aantal bouwstenen voor aangedragen. Die hebben de Raad van Ministers overgenomen. En eh, Van Rompuy komt dit najaar met voorstellen voor een nieuw verdrag, buitengewoon noodzakelijk. Ja, maar nog even voor alle duidelijkheid. Stel dat D66 straks aan een onderhandelingstafel zit... dan pleit D66 voor een correctief referendum. Ik vraag me af of iedereen dat woord correctief precies begrijpt. Dus leg dat in een halve zin ook even uit. Voor een correctief referendum over Europa, of? Nee, het gaat erom dat... Kijk, de volksvertegenwoordiging is in de lieten. Dus die moet iets zeggen over wetgeving. Dus de volksvertegenwoordiging moet zich ook uitspreken... over een nieuw verdrag... Maar tussen het moment van parlementaire behandeling en besluitvorming kan je een correctief referendum houden. De vraag, en zo ja, gebeurt dat in een, in een aantal landen. Dat is wat anders dan een opiniepeiling. En wij zijn daar wel voor je. Ja, dus dat gaat u ook inbrengen bij onderhandelingen? Uh, als dat aan de orde komt, moeten we dat inbrengen. Maar ja, moeten eerst, moet eerst, moet eerst nog wel een paar andere dingetjes geregeld worden. Er liggen ja. twee wetsvoorstellen om een correctief referendum in te voeren. Dus andere politieke partijen moeten daar natuurlijk ook wel mee instemmen. Ja. Louis Bontes, uh, uw partij maakt inderdaad Europa en Brussel... tot speerpunt van deze verkiezingen, zo'n referendum. Zou u daarvoor zijn? Ja, zeker. Maar als ik het verhaal van de heer Schouw zo hoor... dan met alle respect voor de heer Van Mierlo... maar dan zou hij zich toch omdraaien in zijn graf... als hij dit hoort over referenda hoe hier de heer Schouw daarop zit te reageren. Een paar weken geleden heb ik nog een interview van de heer Schouw gezien... in nu.nl waarin hij afstand neemt van een referendum. Dat hij zegt van ja, dat is niet, uh, niet nodig. Ik kan het hem ook uh, laten zien. Ik kan het nu laten zien. Dus hij zit hier te draaien. Nu pleit hij voor een correctief referendum. Een heel vaag begrip. Kan hij niet goed uitleggen. Dus ja, D66... Uh, referenda vinden ze prima als ze er maar geen last van hebben. Het nou ja, gaat natuurlijk ik... om de vraag: wel, wat zou de vraag in dat referendum moeten zijn? Hè? Uw partij, de PVV, wil dat Nederland uit, de, uit Europa stapt, uit, uit de, de Europese EU Unie en stapt. uit de eurozone. Ja. Mag, mag ik er één ding over Vindelijk zeggen? Want Familo en zijn graf worden erbij gehaald. D66 was vanaf het begin af aan voor correctieve referenda, altijd nooit anders geweest. En ook in het interview waar de heer Bontes het over heeft... heb ik ook gezegd, correctieve referenda, uitstekend. Maar wat bijvoorbeeld een partij als de PVV wil doen... is ja, een opiniepeiling zien als een referendum. En daar is het instrument ja, dus, dus niet voor dus, bedoeld, dus zeg ik dus tegen de heer Dus een vraag van Nederland uit de Europese Unie... dat zou wat u betreft niet de vraag van zo'n referendum nee, zijn. Nee, de vraag is dus, ben je voor of tegen dat verdrag... wat er tegen die tijd ligt. Want dan is het ook duidelijk wat zo'n verdrag... Inhoud. Ja. Nou ja, als ik u zo hoor nou, dat, dat uitleggen, iets. dan zal het er waarschijnlijk wel niet van komen. Maar uh, meneer Van Dam, uh, waar staat u in, in deze eigenlijk? Uh, hoe bedoelt u, waar staat u in ja, deze? Ik vind de vraag inderdaad <laughs> ik, ook Ik heb de heren ruim. elkaar in de haren zien vliegen en elkaar uh, grote verwijten horen maken. Maar... Nou, het nou, gaat ja, even om dit... de vraag, Nederland in of uit Europa stappend. Ja, Zou ja, u daar een lijkt... referendum over kunnen aandurven? Nou, weet je, dat zijn volgens mij geen vragen die je via een referendum moet, uh, moet beantwoorden. Waarom Ik denk dat, dat iedereen, iedereen zich ook realiseert dat we, we zitten in de Europese Unie. En het is voor Nederland uiteindelijk uh, helemaal geen optie om daaruit te stappen. Ja, dat kun je doen. Kun je doen. Maar dan accepteer je ook meteen alle banen die je daardoor kwijtraakt. Uh, alle voorspoed die je daardoor kwijtraakt. Dat lijkt me nou niet echt een verstandige weg. Dus laten we het vooral over die inhoud daarvan hebben. Kijk, ik begrijp dat inderdaad de heer Bond is. En ook de heer Roemer zei dat deze week. Dat hij uh, niet langer in de EU wil blijven. Hij wil een ander soort Europese samenwerking. Nou, de ja, dat is, is er iets mij niet... over. Hè? Ja, SP's. maar hij zei heel duidelijk, ik wil geen Europese Unie. Ik wil een samenwerkende staten van Europa. Nou, dat is dus geen Europese Unie. Um, Laten we het daarover hebben. Dat is waar het over moet gaan. Ligt onze toekomst in de EU? Ik denk het wel. Daar... Uh, niet omdat het daar allemaal fantastisch gegaan is de afgelopen tijd. Sterker nog, heel veel van de zorgen van mensen over gezondheidszorg, de economie, hebben er juist mee te maken dat de Europese leiders het er een beetje bij hebben laten zitten de afgelopen twee jaar. Niet hebben ingegrepen op de momenten dat het nodig was. Ja, Maar gaat voor de Partij van de Arbeid uh, deze verkiezing eigenlijk. gaan deze verkiezingen eigenlijk ook over ja of nee tegen Europa? Nee deze, nee, deze verkiezingen gaan over hoe we Nederland socialer kunnen maken dan de afgelopen twee jaar. Uh, nou, dat is hard nodig, maar dat lijkt me overduidelijk. Maar tegelijkertijd ook zorgen dat Nederland weer sterker wordt. Dat we weer gaan groeien, de economie sterker wordt. Dat we de financiën ook wel een beetje uh, op orde houden. Europa is daarbij een onderwerp, maar niet het onderwerp. Nee, meneer Bontes, voor uw partij is Europa wel het onderwerp. Europa heeft Nederland natuurlijk wel heel veel gebracht. Vrede, veiligheid, welvaart. Zou u dat nou allemaal in de waagschaal willen stellen door uit Europa te stappen? Ja, maar u komt uh, nu met allemaal aannames van uh, uh, het heeft uh, oorlogen voorkomen. Wie zegt dat als we geen Europese Unie hadden gehad, op, uh, zoals we op dat die op dit moment kennen... Dus u zegt, dat we dan, dan een oorlog heeft hadden geen hadden gehad. We vrede gewoon, en veiligheid gebracht? Als we gewoon een EEG hadden, hadden gehad met economische samenwerking, hadden we dan een oorlog gehad? Durft u dat te beweren? Nou, Europa Ik niet. is wel toch ooit begonnen om oorlogen te voorkomen? Ja, maar dat, dat wil toch niet zeggen als je economisch samenwerkt, dat je dan oorlogen uh, voorkomt. Dus die aanname die iedereen, iedereen zegt, die iedere eurofiel ook roept: van ja, maar door die EU hebben we oorlogen voorkomen, die, die kunt u nergens op baseren. Nou, dan noemen, punt, op baseren. Okay, dan noemen we het tweede punt. Oké, dan noemen we het tweede punt dat het onze economische voorspoed, welvaart heeft gegeven die Europese samenwerking. Dat is. Uh, ook niet zo, want u kunt niet zeggen... als we gewoon een ander verband van samenwerking hadden gehad... dat dan onze welvaart anders was geweest. Dan moet je allebei kunnen meten. Nee. Dus je kunt niet meten, je kunt alleen meten de huidige situatie. We zijn lid van de EU. Maar als je kunt zeggen van... als we dat niet hadden gehad, hadden we geen welvaart gehad. Nee. Dan kun je nooit zeggen, dat kun je gewoon wetenschappelijk niet onderbouwen. En als, de als de ik de nog de even de een aanvulling mag geven. Ja. Met die euro ook hè, wordt gezegd van... ja, maar die heeft ons uh, zoveel uh, welvaart gebra gebracht. Onze, de toegevoegde waarde van onze export die staat al twintig jaar op die 29%, ver voor de euro. Dus het zijn allemaal aannames die door eurofielen worden ingebracht, die nergens op gebaseerd zijn. Laten we niet de euro en Europa met elkaar verwarren. De invoering van de euro is natuurlijk later dan de invoering van Europa. Martijn van Dam, u wilde reageren. Kijk, volgens mij schiet u nou, we we niet wel zo op. Nederland schiet we uit Europa, dat is nu even het thema te stegelen over wat Europa ons de afgelopen 50, 60 jaar gebracht heeft waar we het nu over moeten hebben, is wat Europa zou moeten doen. En volgens mij kom je met beide extremen. kom je er niet... want je moet niet zeggen, we gaan alles Europees regelen... maar je moet al helemaal niet zeggen, we gaan uit Europa stappen. Dat is echt het stomste wat je zou kunnen doen als Nederland. De waarheid ligt natuurlijk, zoals al vaker, een beetje in het midden. Want we zullen een aantal dingen nu echt Europees moeten regelen. Bijvoorbeeld de banken en speculanten... die toch het grootste deel van deze crisis veroorzaakt hebben... Ja, die kun je niet als Nederland in je eentje tegenhouden, hoor. Dat kun je niet als Nederland, als klein landje... kun je die financiële sector niet in de hand houden. Dat zul je dus bijvoorbeeld Europees moeten regelen. Er zijn in de Nederlandse politiek twee partijen tegen. De PVV en de SP, dat kunt u ook in de stemwijzer zien. Uh, de andere partijen zijn daarvoor. Dat is wel de verstandige weg. Want je moet dat Europees doen. Ja, Schouw, ik wil toch heel eventjes met u ook... Uh, uh, vrede en veiligheid wordt vaak gezien als de belangrijkste waarde van Europa. En daaruit voort zou onze welvaart komen. Bontes, beschrijft dat. Althans zegt dat is niet te bewijzen. Ja, maar het is wel een feit. Uh, want sinds de standkoming van de Europese samenwerking... worden er geen oorlogen meer gevoerd. Dus het, het is gewoon een feit dat vrede en veiligheid werd gebracht door Europa. En wat bijvoorbeeld ook een, een, een feit is... is, laat ik nou eens een onderwerp nemen waar de PVV altijd uh, fijn over praat. Misdaadbestrijding pakken we ook in Europees verband aan. Kinderpornonetwerken zijn Europees georganiseerd pakken we tegenwoordig Europees aan. Zegt de heer Bontes nou ook van dat moeten we ook loslaten? Nee, dat, uh, dat zegt de heer, de heer Bontes, Bontes niet. Uh, je kunt wel op strafrechtelijk of, of politiegebied samenwerken. Dat gebeurt ook nu in de grensstreek. Dus daar ben ik uh, niet tegen. Maar nee, de we superstaat we al... Europa ja. die ja. alles bepaalt, die de wetten schrijft... die een nieuw wetboek van strafvordering aan het bouwen is... daar zijn we tegen. Als je met bilaterale verdragen... Dat soort samenwerkingen optuigen, dat, dat is prima. Dat kan ook en dat gebeurde ook en dat gebeurde ook. Maar waar de EU nu mee bezig is, dat is een wetboek van strafrecht... en een wetboek van strafvordering aan het optuigen, aan het opbouwen... via een salamitactiek krijg je die stukje voor stukje door je strot geduwd. Nu heer... is men bezig met gerechtelijke laboratoria, accreditatie daarvan... Van als je vingerafdrukken onderzoekt, hoe moet je dat dan doen? Dat wordt nu allemaal uitgeschreven en wingend voorgelegd. Daar zijn wij tegen. Maar meneer ja, meneer Bontes nu feest, Even maar, feest, ja. een heel andere... Een voor kijk, een. Reactie meteen van Dam. Het grote onderwerp van de afgelopen tijd... Uh, ging natuurlijk over hoe die financiële sector de crisis heeft veroorzaakt. Ik zou toch ook aan u willen vragen... Ik neem aan dat u het met mij eens bent... dat we die speculanten moeten bestrijden. Dat we die banken veel beter onder toezicht moeten houden... En dat we niet nog een keer in de situatie terecht moeten komen... zoals bijvoorbeeld in Spanje is gebeurd... waar de eigen toezichthouders niet goed toezicht hebben gehouden op de banken... waar wij nu in de problemen terecht zijn gekomen. Dat is dan toch typisch iets wat we wel Europees zouden moeten regelen. Dat nee. kun je toch niet zeggen... Nou ja, laat Nederland en Spanje maar hun eigen bankjes in de gaten houden... wetende wat daar, daardoor gebeurd is. Ja, want no, als je pontus. dit weggeeft... geen Europees bankentoezicht of bankentoezicht op Europees niveau... niet geeft soevereinheid... Je die tijd weg, je geeft delen uit handen. Dat is aan de lidstaten, dat is aan onze, ons land. Je kunt ook Om... zeggen, je neemt het toezicht over van landen die bewezen hebben... dat ze dat niet goed georganiseerd hadden. Nee. nee en, we, want... en we regelen dat samen. Dat is nog natuurlijk een hele belangrijke reden. Er is geen bank meer in de wereld die zich alleen binnen zijn eigen landsgrenzen... Uh, nee, maar dan... Alle banken gaan over de grenzen ja, heen. Zeker bond dus ook even Als je dat zegt, dan zegt. zou ook Europese bankentoezicht niet uh, voldoende zijn. Want dan zou je het op, op die redenatie doorgaan over de hele wereld moeten doen. Heeft Rutte zelf ook een keer gezegd. Van, ja, op Europees niveau is dat allemaal wel lastig. Dan, want dan zou je het wereldwijd uh, moeten bekijken. Dus wat dat betreft is dat, uh, is dat een dooddoener. En die crisis kun je niet alleen aan banken toeschrijven. Ze hebben wel een, een grote rol in. Maar kijk ook naar de policy, naar het beleid en naar de politiek in landen als Griekenland. Aan de, de provincies in Spanje die daar een verantwoordelijkheid hebben. Een vastgoedbubbel die aangejaagd is door de deeloverheden in Spanje. Dus het toe te spitsen op alleen maar de banken. Is te goedkoop, is te simpel. Ja. Het is veel te complex. Ons geld staat er ook, nou ja, nee. Dat is het simpel is. Ja, Ons geld staat ook in Europa. Hè? Ja, natuurlijk. De, de, de hele bankensector is natuurlijk ook een internationale sector. En dat kan. De heer Bontes die kan het niet ontkennen. Dat zijn gewoon uh, de feiten. Alleen de heer Bontes doet net dat wanneer je achter de dijken terugtrekt, Nederland uh, als enige land op zichzelf gaat staan, ja, dat dan de hemel op aarde gaat uh, uh, ontstaan. Nou, dat is dus nee. niet waar. Uit studies blijkt, zeg ik tegen de heer Bontes... dat als wij uit de euro stappen... de werkloosheid met 500.000 uh, mensen toeneemt. Het begrotingstekort van Nederland is dan niet 2,7%, maar is 10%. A Dit absoluut. land wordt één grote ramp als we doen wat de PVV wil. En dat is hartstikke slecht. En wat ik... Ja, Eigenlijk nog slechter vind, is dat verantwoorde politici gewoon de feiten ontkennen. Dit is bangmakerij. Bang dit is Korte reactie van Bond. De heer Schouw zit, zit mensen bang te maken van het licht gaat uit. Ik heb dat eerder gehoord met de Europese Grondwet. De vrienden van de heer Schouw, maar ook de VVD, allerlei andere partijen, hebben toegezegd. het licht gaat uit het woord oorlog. Laurens-Jan uh, uh, Laurens Brinkhorst, een, een prominente ja, D66 heeft gezet ja. lichaat uit. Er werd ja. de termen van oorlog gebruikt. Dat is nooit gebeurd. De Nederlandse volk was zo verstandig om te zeggen van... nee, tegen deze Europese grondwet... Is het licht uitgegaan? Is er oorlog gekomen? Nee. Het is puur bankmakerij. het is puur... Ja. Maar, maar, maar, meneer Bonten, bonte bonte bonte bonte bonte bonte bonte bonte de, de opvatting van de Nederlandse bevolking... U kunt bijvoorbeeld in de stemwijzer zien wat de, de opvatting van de gemiddelde Nederlander is. kwart van de Nederlanders zegt... je moet dat bankentoezicht Europees regelen, niet nationaal. Waarom gaat u dan in tegen de mening van al die Nederlanders die zeggen... regel het nou in Europa, want het gaat mis in Europa als je het niet doet? Maar je hebt als politieke partij ook nog een keer je, je eigen visie. Hè, laten we daar duidelijk in zijn. Uh, dus, dus niet alles wordt bepaald door de stemwijzer. En onze keuze is, hou dat op nationaal niveau. Oké, okay. daarmee is het zes minuten voor half twaalf geworden. De Partij van de Arbeid wil verder nivelleren. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Waarom spreken we niet met z'n allen af dat we die kosten in de zorg... Eerlijk met elkaar delen. En dat betekent inkomensafhankelijk eigen risico en inkomensafhankelijke premie. Zodat in ieder geval mensen met een smalle beurs niet extra hard worden getroffen. Daar hoorden we. U zit heel verbaasd te kijken, Martijn van Dam. Goed Daar goed hoorden we. <laughs> uw politiek leider, Diederik Samson. Uh, ja, de Partij van de Arbeid heeft wel heel erg de pijlen op de rijken mensen gericht. Alles doet u, uw partij, om de kiezers bij de SP weg te halen, hè? Uh, ik vind dat een beetje een vreemde opmerking, omdat eerlijk delen... Dat is niet dat je de rekening uh, alleen maar bij één groep neerlegt... maar dat je hem eerlijk verdeelt... en dat je op basis van je inkomen um, een bijdrage levert. Nou, bijvoorbeeld in de zorg um, kun je met een hoger inkomen best wat meer betalen... om te voorkomen juist dat mensen aan de onderkant... Kijk, als je bijvoorbeeld naar een eigen risico toe gaat van 350 euro... wat in de huidige plannen van het kabinet en uh, uh, de drie uh, andere partijen... D66, GroenLinks en ChristenUnie staat... Uh, dat betekent voor mensen met een laag inkomen een veel hogere aanslag, en die zullen dus veel langer nadenken... voordat ze naar de dokter gaan... Eh, dan wanneer je dat bijvoorbeeld inkomensafhankelijk zou maken. Want kijk, als je een hoger inkomen hebt... dan is die 350 euro eigen risico niet zo'n probleem. maar een laag inkomen is dat wel degelijk een probleem. U scheurt dus, hiermee wel tegen de SBA. Nee. Kijk, wij hebben altijd gezegd... wij willen niet dat de dikte van je portemonnee bepaalt... of je wel of niet naar de dokter toe gaat. Dat, uh, ik denk dat we dat sinds onze oprichting hebben gezegd. Uh, dus dat is ook geen nieuw standpunt. Dus dat kan u niet verrast hebben van ons. Het heeft ons niet verrast... Ja, het is uh, bijna half twaalf en we zitten hier uh, aan tafel in de Breed in de Openbare Bibliotheek in Haag. Met Gerard Schouw van D66, Louis Bontes van de PVV en Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid. En het hoofdonderwerp is Europa. Meneer Bontes, om aan u eens te vragen. Uh, elke dag worden wij uh, uh, lastiggevallen net hoe je het kijkt. Of worden wij geconfronteerd met de bestuurlijke problemen in Europa. Europa, he, de Europese Unie moet ik eigenlijk steeds zeggen, is niet in staat... de bestuurders in staat om de problemen rond de euro op te lossen. De afgelopen dagen overleg tussen Merkel, Duitsland en Hollande... de Franse president. De Griekse premier is op bezoek geweest om te praten over de euro. U bent van huis uit bestuurskundige. We hebben gelezen, ik heb, ik heb de scriptie niet kunnen achterhalen... maar dat u met koemlaude geslaagd bent. Dus hoe zou u vanuit bestuurskundig oogpunt die crisis in Europa oplossen? Hier moet je echt teruggaan naar... Uh, waar wil je naartoe uh, met Europa? Dat is de simpele vraag. Wil je een centrale Europese regering... waaraan de lidstaten ondergeschikt zijn... dus he, de, de, de regeringen in de lidstaten... dus een soort provincie... een soort Verenigde Staten van Europa... dat is de, dat is de vraag. Of ga je terug uh, naar de basis? Dat is de kernvraag daar waar het gaat om bestuur. Ga je? Dat zie je ook in gewone organisaties. Ga je schaalvergroting doen? Ga je de afstand groter maken, want dat is vaak inherent aan schaalvergroting. Dus de afstand van de burger zal groter worden naar Europa. Dat zie je ook als ziekenhuizen gaan fuseren... of als politieposten gaan uh, samengevoegd worden. Of als gemeente, zoals de heer Schouw wil... die wil gemeenten groter maken, samenvoegen. Maakt de afstand tot de burger groter. Zo moet je dat ook zien met Europa. Vaak wordt dat uh, vanuit de bestuurskunde ook uh, beargumenteerd... met het argument van, ja, dat geeft efficiëntievoordelen. Dat is... Gunstiger, dat geeft voordelen. Maar daarmee. daarmee doe je geen recht aan de cultuur, bijvoorbeeld, van een land. Hm. Europa, de Europese landen, zijn geen. Uh, Verenigde Staten van Europa, die hebben een heel andere geschiedenis. Wij hebben een even oude cultuur. Nederland heeft zijn eigen cultuur. Dat hebben ook de Grieken. Dat kun je niet mengen in een beker en een mixer erin doen... van nu is er één Europese cultuur. Dat kan nooit en ten nimmer. En, en ook met andere woorden, dus, dus uh, ook dat Brussel, dat levert ons niks... Aan. en zo'n Europese parlement, bestuurskunde, om dat allemaal samen te doen... die tent kun je wel sluiten in Brussel en Straatsburg. Absoluut, ik heb zelf in het Europees parlement uh, gewerkt. Uh, ik heb gezien hoe het daar gaat... Uh, de heer Schouw spreekt vaak weinigzinnige dingen uit. Maar één keer heb ik hem iets heel zinnigs horen zeggen. Uh, meneer Schouw, neem me niet kwalijk als ik het hier even zeg. En hij zei op, dat, dat dat Europees parlement, zelfs rechts, is daar nog links. En dat vond ik een hele goede en mooie uitspraak van hem. Want dat is ook mijn ervaring. Het is ja. allemaal van... Ja, jongens, de grenzen open. Die arme mensen in Afrika, haal ze binnen. Ik heb het echt letterlijk gehoord. Ja, dat dat het punt is duidelijk. de Schouw daar maar... gewoon in een rechtse fractie is. <laughs> dat een ja, ja, kijk, het, het, het verwijt aan u is dat u het allemaal... Tot een, door een veel te <laughs> roze bril bekijkt, hè? Ja, maar ik denk dat uh, als er één op een zonnige planeet leeft... Uh, dan is het de heer Bontes en zijn uh, fractie. Mag ik nou eens een praktisch voorbeeld geven? Als we kijken bijvoorbeeld naar de grondstoffenproblematieken. We hebben grondstoffen nodig om te produceren... en dat is weer belangrijk voor de export. Wat je nu ziet is dat de Chinezen kopen... bijvoorbeeld all over the world, in Afrika, kopen die grondstoffen op. Europa, ook de economie van Europa... is in de toekomst afhankelijk van die grondstoffen. Europa is op dit moment niet in staat om daar een beleid te op te ontwikkelen. Wij zeggen als... En hoe komt dat, dat Europa daar niet toe in staat is? Omdat Europa verdeeld is, omdat er geen leiderschap is... omdat er mensen zijn zoals de, P zoals de heer Bontes dus van de PVV... die zeggen, Europa, daar hebben we niks aan. De consequentie daarvan is, is als we niks doen dat we over tien jaar afhankelijk zijn van wat er in Peking wordt besloten... in plaats van wat er hier gaat gebeuren. Dat is dus echt het uithollen van je economie... en dat is de mensen de werkloosheid injagen. Ik vind dus dat is bijvoorbeeld zo'n actueel probleem... waar Europa echt wat aan moet doen. En daarom zegt u meer Europa in nou plaats ja, van minder een, Europa. Ik ben een Europa-realist. Je ziet gewoon dit probleem. Je ziet de Chinezen de hand leggen op die grondstoffen... en Europa kijkt erbij en doet niks... Eén ding weet je, als je niet in actie komt, dan jaag je dadelijk de mensen de werkloosheid in. En dat is niet wat D66 wil. Even Martijn van Damba. Meer Europa in plaats van minder Europa. Ja, dat is een beetje valse tegenstelling. De heer Bont is begon. Uh, zijn verhaal heel redelijk. Namelijk, je moet alles zo dicht mogelijk bij mensen regelen. Dus je regelt lokaal wat je lokaal kunt doen, nationaal wat je nationaal kunt doen. Maar er zijn ook een paar dingen die wij als land, zeker als klein land... met zo'n grote export, de heer Schouw heeft dat terechtgezegd... Um, die we niet goed zelf kunnen regelen. De heer Schouw noemde het inkopen van grondstoffen. Energie is eigenlijk nog een veel prangender uh, onderwerp. En Nederland, het um, zal de heer Bonten dus zijn Doorn in het oog zijn... Nederland haalt bijvoorbeeld 20% van zijn olie uit Saoedi-Arabië. Dat is dan nog een van de meest stabiele landen waarmee we zaken doen. He, olie en gas komt uit landen um, waar, wij eigenlijk, waar je qua principes al moeite mee hebt om daar zaken mee te doen. Een van de landen, op dit moment de grootste gasleverancier van Europa, is Rusland. Die die machtspositie ook gebruikt en die landen tegen elkaar uitspeelt. Uh, ja, op het moment dat je dan zegt, we blijven allemaal lekker in ons eigen land zitten, weet ik één ding. Dan gaan de prijzen omhoog en blijft Rusland die machtspositie alsmaar verder uitbouwen. Dus je zult zoiets samen moeten ja. organiseren in de EU... Gezamenlijk je energie gaan inkopen. Gezamenlijk energiebeleid ook. Ook om bijvoorbeeld te zorgen dat je minder afhankelijk wordt van olie en gas. Ja, en meer zelf gaat produceren. Maar ja, dat is even, even een reactie van Louis Bont. Maar... Als wij Europa niet goed regelen met elkaar. dan zijn we straks afhankelijk van landen waar we helemaal niet van afhankelijk willen zijn. Nou, Zwitserland Bontus. is ook geen uh, lid van de EU. Dat uh, nemen wij als, uh, als uh, voorbeeld. Uh, Zwitserland is, uh, is licht, uh, lid van de Europese Vrijhandelsassociatie. Uh, dat zouden wij uh, ook willen. En je kunt. Die economische samenwerking kun je waarborgen door bilaterale verdragen te sluiten. Ja, maar wacht even, als je dus lid bent van de, de van de handelsassociatie... dan ben je wel gebonden aan de regels van de EU... maar dan heb je er niks meer over te zeggen, want dat heeft Zwitserland ook niet. Nee, je bent uh, pas gebonden aan al, die, uh, aan, aan, aan al die regels... als je lid bent van de uh, gemeenschappelijke economische ruimte. Dan ben je wel gebonden, dat heeft Noorwegen gedaan. Daarvoor kiezen wij niet voor het model van Noorwegen... maar voor het model van Zwitserland... Die EVA-landen, die, EVA die vrijhandelsassociatie-landen... Dat, dat bijvoorbeeld uh, IJsland zit erin, uh, Noorwegen zit erin... daar kun je, met Europa, kun je handelsverdragen sluiten. Dat kan. Zo simpel maar is weet, het, het, is, ja, het is, ja, terug naar uh, het land van de koekoeksklokken. Dus Zwitserland is een land van de koekoeksklokken. Koekkoes. Zwitserland Koekkoes. is een zeer welwaar land waar de burgers voor het zeggen hebben... waar ze referenda hebben, wat zeer welwaar is. Wel heel duur ook, hè, Zwitserland. Heeft u wel eens een kopje koffie op een terras in ja. Zwitserland genomen? Ja kost geloof ik maar 7 ze doen euro. Maar het uitstekend. De export ja, maar... is fantastisch. Uh, de, die stijgt ja. nog steeds daar. En ja, de, de, ze de, hebben de, hun munt, hebben ze ook, die is gekoppeld aan de euro. Oh. Die hebben ze ontkoppeld. Ja. Die hebben ze ontkoppeld, waardoor het minder duur is geworden. Even, even een reactie van ja, Gerrit Schouder. Want de heer Bontens, die kletst echt uit zijn nek... als het gaat om, om Zwitserland. Zwitserland van de koekoeksklokken, de Zwitserse kazen. En niet te vergeten, de banken en het bankgeheim. De vluchtheuvel voor het zwarte geld. Dat willen we dus niet hier in Nederland. En het is gewoon een feit dat als er regels worden veranderd in de EU rondom handel, dan heeft Zwitserland maar gewoon te volgen. Ze hebben er nul inspraak in en ze volgen gewoon wat Europa doet. Dus de heer Bontes doet hier een valse voorstelling van zaken. Als je zou willen wat hij doet, dan gaat Europa gewoon door en dan heb je er ook nog helemaal niks over te vertellen. Dat is de dat meest is niet waar, ongewenste situatie. waar je kunt de graag afsluiten op de manier die jij wilt. Je zet je handtekening op het verdrag, zoals jij het uh, ook wilt, met Europa. Daar ben je vrij in om dat te doen. Je kunt afspraken maken over op wat voor manier je vrij verkeer... van uh, goederen, kapitaal, personen uh, uh, optekent. Nee, Hoe je dat registreert. Dat kan allemaal... Daar ja, ga je het ook Het, ja, je het, je het, je het, het is, het is uh, een valse voorstelling van zaken. Het is geen lui lekkerland. Je kan niet menu gestuurd kiezen wat wel en wat niet. Ja hoor, zijn als je daarmee die daar die daar instemt met die vrijhandelsassociatie, dan heb je maar te volgen uh, wat er gebeurt. Dus teken erbij het kruisje zonder alles, dat je is, Alles er wat is over mogelijk. Te zeggen. Alles is mogelijk. Engeland is geen lid van de eurozone. Uh, Engeland, is, uh, oh, Engeland is wel lid van de, Ge de eurozone, hè? Economisch is Engeland ontzettend afhankelijk BCL, van de euro. Hij ja, is nog geen lid van de euro. Laat, nee, laten we duidelijk van de zijn: je hebt een officiële uh, 17 landen en daar zit hij niet bij. Wat u zegt, dat klopt helemaal niet. Hmm. Oké, okay, nou, het, zo schiet het lekker op. Het is uh, uh, vier minuten over half talen, vijf minuten over half talen. De uit de PVV-fractie getreden Wim Kortenhoeven meldde deze week... dat veel Amerikaanse, Joodse donateurs de PVV niet meer zouden willen steunen... vanwege het verbod op ritueel slachten, waar de PVV voorstander van is. Het zijn die Amerikaanse huishoudens, Joodse huishoudens. Die kunnen natuurlijk individueel wel donateur zijn van bijvoorbeeld van Wilders. Nou, wij hebben ervoor gekozen om te waarschuwen via deze grote organisaties... om die op de hoogte te stellen van het feit dat meneer Wilders een januskop op heeft. Dat hij het ene zegt in Amerika en dat hij het andere doet... In in Nederland. Wij hoorden kort en hoeven eerder deze week. Meneer Bondes, er is al uh, jaren geheimzinnigheid... over de financiering van de PVV. Uw partij krijgt geen overheidsfinanciering, want, uh, geen uh, subsidie... want uw partij heeft geen leden. U bent penningmeester van het fractiebestuur. U kunt natuurlijk aan alle gespeculeer gewoon uh, een einde maken. Wie zijn de, de, de donateurs ja. van de PVV? Ik ben uh, lid van het fractiebestuur, maar daar waar het gaat om de gelden die vanuit de Tweede Kamer komen... om personeel aan te nemen, om computers te kopen, et cetera. Dus uh, giften van burgers of van organisaties die ons geld uh, willen geven, dat is niet mijn, verant van mijn verantwoordelijkheid. Uh, is, uh, verantwoordelijkheid. Van wie wel? Dat is verantwoordelijkheid van de partij. Gewoon de partij. Maar de partij, wie is dat dan? De, de, v, de PVV heeft één lid en dat is de heer Wilders. Dat dus u dus vraagt we weg. Nee, maar ik ben, maar, ik ben benieuwd wat ik, u daarover er... zegt, omdat u wel de penningmeester van de fractie bent. Ik kan me voorstellen La. dat u geïnteresseerd bent in waar het geld vandaan komt. Wat ik, wat ik zeg, is: van... Uh, wij hebben, krijgen geen subsidie, we krijgen giften van, uh, van uh, burgers en, en, uh, en anderen. Uh, wij zijn door, niemand, door niets en niemand laten we ons beïnvloeden. Nee, maar u daar krijgt waar het gaat, geld. dat geld. U de... begon met het verhaal van uh, ja, de heer Korthoeven over dat ritueel slachten. Ritueel slachten stond al in ons verkiezingsprogramma dat we daar tegen zijn. Toen de heer Korthoeven zijn handtekening eronder heeft gezet. Toen die Tweede Kamerlid werd. Dus nee. ik begrijp het hele verhaal en Ik wil er ook verder niet op ingaan. Nee, maar wij zijn, maar dus dus zijn de gewoon de gezogen. benieuwd de naar de welk van, is, wie van wie het geld, geld komt. Ja, ja. Daar zijn we benieuwd naar. De, de mensen of de organisaties van wie wij ons geld krijgen, dat gaat u niets aan. Waarom, waarom niet? niet? Wij waarborgen die privacy van die mensen, en ik ga u dat niet zeggen. Met maar hoe kunnen we dan weten dat er niet buitenlandse groeperingen achter zitten die via het geven van dat geld proberen om uw partijlijn te beïnvloeden? Wij laten ons, geloof me, en ik, ik, ik durf dat met de hand op mijn hart te zeggen, wij laten ons door niets en door niemand beïnvloeden door middel van geld. Gelooft u mij? Maar waar neemt maar u dan, ik dan geld ga dan niet, het Ik ga niet zeggen van wie wij uh, al een euro zouden krijgen. Maar u neemt wel wacht, geld aan. Wacht, wacht, wacht even, wacht even. Laten we het even... Centraal het is, houden. Het is, het is geen inquisitie. Um, oh ja. Uh, ja, maar het is een belangrijk onderwerp. Zeker. Laat het even bij ons blijven, uh, in eerste instantie. Kunnen u zich eigenlijk wel voorstellen? Ik bedoel, van alle partijen is... Er is ook ja, een groot debat geweest over de Kamer... om meer openheid te hebben over die financiering. Juist om de indruk weg te nemen... dat mensen die geld geven aan een partij... zich ook eventueel kunnen bemoeien met de koers van die partij. Kunt u zich voorstellen dat mensen daar ook bij de PVV duidelijkheid over willen hebben? Nee, dat kan ik me niet voorstellen, niet. want die mensen van de PVV... die willen hun veiligheid en hun privacy gewaarborgd zien. Het... Gisteravond hebben we een, de aftrap gehad van de verkiezingen... als je alleen al de veiligheidsmaatregelen ziet die nodig zijn... Als je ziet hoe, uh, hoe moeilijk het is als, als om, om uit te komen om PVV te zijn. Dat is best lastig. Mensen worden daar toch kritisch op bevraagd. Mensen willen dat gewoon hun privacy gewaarborgd hebben. En wij werken daaraan mee. Ik werk daaraan mee. Ja, nou ja, ik, ik was daar gisteravond bij. Het, het, het viel mij wel op. En het was voor het eerst dat ik dat bij een partijcongres meemaakte. Waar ook ter wereld. Dat het mij verboden werd om gewoon met daar aanwezige uh, supporters van uw partij te spreken. Ja, dat heb ik. Uh, wat ik ervan kan zeggen, ik heb die rij buiten gezien... en ik zag allerlei journalisten vragen aan die mensen stellen die nee, in de rij stonden. binnen. Ik ben gewoon terug, net zoals alle andere journalisten... het hok achter het lint gestuurd. Het werd ons letterlijk verboden om met mensen daar aanwezig te praten. U heeft zich geconformeerd aan een persbeleid daar. En dat is, u bent er voor nee, de fractie, u bent er voor... Ik ben, ben daar nieuwsgierig en, naar. En als u nu kijkt, hè, de, die nee, aandacht... Ik ben daar om... nieuwsgierig naar waarom dat zo is. Ja. Ik ben nieuwsgierig waar die gedrevenheid van u vandaan komt... om die gewoon. mensen te willen interviewen. Want als u bij de VVD staat, dan bent u niet te genoeg. En bij de VVD... U nee, nee, nou, als u bij de VVD staat, dan zie ik dat niet. Nou, en bij de is, die zou u het liefst op de nek springen... en mee naar binnen lopen. Meneer, en dat meneer, proberen wij te voorkomen. Bontus, mensen dat... zoals u, vanuit uh, die mensen te beschermen. Meneer Bontes, als ik bij de VVD kom... bij de Partij van de Arbeid kom, GroenLinks, de SGP... bij welke partij dan ook, vind ik het heel erg leuk... om gewoon met mensen die enthousiast zijn over die partij te praten... omdat ik daar nieuwsgierig naar ben. En dat kon gisteravond niet, omdat het niet mocht. Binnen hadden we beleid en buiten mocht dat. heb ik zelf de journalisten tussen de mensen die lopen. Alleen als je binnen bent, dan heb je een persgedeelte... je hebt een publieksgedeelte en een gedeelte van de fractie. Ik snap niet dat u hier nou een punt van maakt. Als het gaat om een debat over de EU... Even maken. We hebben hier een debat over de EU... en u gaat hele, hele, hele vervelende vragen stellen uit de gedrevenheid van waarom mocht ik binnen niet no, met la, la, z'n terwijl afronden. u buiten alle vrijheid had om dat te doen. Laten we even maar, het De vraag was, waar komt het geld vandaan? Daar is waar het allemaal uit. Daar zijn wij gewoon ook nieuwsgierig naar. Ik denk dat heel veel mensen daar nieuwsgierig naar zijn. Uw antwoord daarop is, er is er maar één die het weet. Dat is Geert Wilders. En verder doen wij daar geen mededelingen over. Ik doe er geen, ik doe er geen mededelingen over uit privacy, overwegingen uh, van uh, onze, onze donateurs. Maar ook, wij krijgen geen subsidie dus hebben die mensen wel nodig. Laat ik daar eerlijk in zijn. Oké, okay. daarmee. We hebben hier een, een debat over Europa, over de euro. Uh, we hebben aan tafel Louis Bontes van de PVV, Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid en Gerard Schouw van D66. Meneer Schouw, we hadden het zojuist over de onrust ook. Hè? De euro, de, de, de slechte situatie waarin de euro verkeert. Er moet ik weet niet hoeveel geld naartoe. Uh, wat moet eigenlijk gebeuren op de financiële markt... Of wat moet eigenlijk gebeuren met die euro om de financiële markten weer een beetje gerust te stellen? Nou, ik denk er zijn twee voor de hand liggende dingen. Eén uh, is dat we moeten zorgen dat. Elk land eh, in Europa zich houdt aan die drie-procentsnorm. Eh, met name natuurlijk de euro-landen. Nou, er zijn wat problemen. Griekenland, eh, Spanje. Dus daar moet de druk maximaal zijn om te zorgen dat die begrotingen op orde zijn. En het tweede, en dat zal echt dit najaar ook moeten gebeuren... ja, dat is, eh, zijn afspraken rondom de banken. Eh, want Martijn van Dam zei het net al. Ja, dat de problemen met de banken zijn groot. Eh, zorgen ook voor weinig vertrouwen bij de financiële markten. Dus wat er moet gebeuren is... de banken moeten buffers eh, aanleggen... Er moet een depositogarantiestelsel komen... dat wanneer een bank omvalt... dat uh, mensen, gewone burgers die hun geld bij die bank hebben staan... dat die daar niet uh, de dupe van uh, komen. U en u zich er moet dat een bankennoodfonds komen... zodat wanneer een bank op, omvalt, niet meer... Dus de rekening bij de overheid wordt gelegd... maar de banken dat gewoon onderling uh, ja. regelen. En daarvoor moet je dus Europese afspraken maken. Kunt u zich wel voorstellen dat heel veel burgers denken... onderhand is het wel een bodemloze put hè, waar mijn belastinggeld naartoe gaat? Nou, dat, Naar die dat kan ik me heel goed voorstellen uh, dat mensen dat denken. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo... wat uh, de landen vooral doen, Nederland, Duitsland... Uh, we lenen geld aan de Grieken uh, tegen een redelijke rente... Uh, en die zullen dat... ...terug gaan betalen. Ja. Dus op dit moment heeft Wacht het even, ons... Wacht even, want ik zie Martijn van Dam een beetje frons. we, dus gaan we wel wel realistisch in zijn? Dat geld komt niet terug. Vanuit Griekenland uh, is het ondenkbaar dat de Grieken alles terugbetalen... ...wat ze hebben gekregen. En dat is de prijs die we betalen voor de stabiliteit. Um, en de, de discussie is, is die prijs het waard? En die prijs die is het waard, omdat op het moment dat de euro uit elkaar valt... Kijk, Griekenland, daar zit er niet zo heel veel van, onze, uh, van ons geld en van onze belangen. Maar bijvoorbeeld Italië, Spanje... Uh, daar zit heel veel van ons pensioengeld gewoon vast in de economie. Uh, we exporteren bijvoorbeeld, en, zeker naar Italië, exporteren ontzettend veel. Uh, dus daar krijgen wij gewoon de klappen maar van. Maar zegt u daarmee, in Griekenland misgaat. kunnen we wel missen als we die andere landen maar overeind houden? We hebben ze er liever bij, maar het is ook aan de Grieken zelf. Nee, maar uh, ik vraag het aan u. Nee, uh, kijk, wij hebben ze er liever bij. Het is... De, voor de stabiliteit in de eurozone zijn de Grieken niet per se noodzakelijk. Dus wat u betreft is het zou denkbaar zijn, dat Griekenland eruit zou stappen? Dat is op dit moment eigenlijk hoofdzakelijk ja. aan de Grieken zelf... omdat die zich aan nee, de maar, strenge afspraken moeten houden op het, het, het programma. Op het moment dat ze dat niet doen, dan kiezen ze zelf voor een andere weg. Maar toch, meneer Van Dam, ik, ik, ik proef bij de Partij van de Arbeid... toch een wat flexibele solidariteit binnen de Europese gedachte... als het over Griekenland gaat. We nee, zijn het dagen... duidelijk gezegd, we hebben ze er liever bij... en we M vinden dat ook beter voor de euro. Maar we gaan er niet meer helemaal voor hoorde ik toch. Uh, nee, maar kijk, maar dat, onmisbaar vindt u nee, niet. maar dat is overduidelijk. Kijk, de, Deze crisis is voor een deel ontstaan door speculanten ja. en banken. Ja. Maar voor een deel ook doordat landen zich niet aan afspraken hebben gehouden. Griekenland is daar echt het meest uh, uitdrukkelijke voorbeeld van. Um, als we dat vertrouwen willen herstellen... moet het vertrouwen ook van hun kant uit natuurlijk hersteld worden. Dat betekent dat je aan de afspraken houdt... die er gemaakt zijn over bezuinigingsprogramma. Dat is een heftig programma. Um, vergis je niet wat de Grieken over zich heen krijgen. Nee. Daarbij is wat wij hier hebben gehad de afgelopen jaren en de komende jaren nog een peulenschild. Ja, um, maar ze moeten zich wel aan die afspraken houden. Dit, Louis Bontes. Dit, dit verhaal om geld te doneren aan bodemloze putten, want dat is Griekenland, de, de Spanje, uh, Portugal, Cyprus hoort daarbij, Italië zit eraan te komen, Frankrijk gaat slecht. Tot nu, toe, tot, nu toe, ja, tot nu toe kost het dat de Nederlandse belastingbetaler aan garanties en concreet geld. Voor een gezin met twee kinderen, man vrouw, twee kinderen, kost 18.000 euro per jaar. Dus de heer nee, Van Dam zit hier nee. gewoon een nee. verhaal te nee, vertellen: van we komen op voor het voor inkomen van de lagere inkomens. Nee, dit kost dit verhaal. Om dat te blijven storten in die bodemloze putten, kost 18.000 euro per jaar voor een gemiddeld gezien. En het is Even voorleggen aan Gerard, 18.000 euro per ja, het, is gewoon... jaar. Het, is, het, is, het is gewoon niet waar. Landen, is wel waar. landen staan garant. Dat geld wordt, daar wordt rente over betaald... en de bedoeling is dat er wordt terugbetaald. Ik vind, je moet dat zakelijk benaderen. Je ziet gecent, dus ik ben het ook niet gecent. eens met Martijn van Dam... die nu al zegt van, ja, nou ja, ze gaan het toch niet terugbetalen. Nee, het zal en het moet worden terugbetaald. En het tweede is... We zijn met Griekenland aan de gang gegaan. Griekenland doet vreselijk zijn best. En het is een enorme opgave om uh, te kijken of ze hun doelstellingen uh, kunnen halen. In september gaat daar de trojka naartoe. Die gaat kijken of ze de boel belazeren. Dat, dat, dat moeten mensen even weten. De trojka is niet van dokter Anders Pee, maar dat is... Dat is het uh, IMF, de Europese Centrale Bank. Uh, die gaan daar naar kijken of ze de goede stappen zetten... Uh, ik heb er vertrouwen in dat dat uh, gebeurt, maar er zal wel heel veel inspanning worden gevraagd van de Grieken. Maar het is een verkeerde voorstelling van zaken om nu al te zeggen van... en die leningen worden niet terugbetaald en we gaan de ja, Bietenbrug op. Er zijn nog twee Nederlanders die als dat, we, dat we, geloven. Als, als dat we, is de Jager en de heer Schouw. Dat zijn de enigen die nog geloven tot het geld terugkomt met rente. Hij zegt het zelf met rente. Er zijn echt twee Nederlanders die dat nog geloven... en voor de rest helemaal niemand. Ja, meneer Schouw, vindt de meerderheid van het parlement dit. Meneer Schouw, he heeft Louis Bontes wat dit betreft niet een beetje gelijk? Zou de politiek niet wat eerlijker moeten zijn? Zoveel geld geven aan Griekenland, het duurt de mensenleven... maken wij waarschijnlijk niet mee voordat dat terugkomt. En ten tweede, de keuze gaat om uh, je bent solidair of je bent het niet. Griekenland erbij of Griekenland niet erbij. Het is het een of het ander. Griekenland erbij. Is die keuze, ligt die keuze zo nee, scherp? Grieken, Griekenland erbij, dat vinden we belangrijk. En uh, nogmaals, we geven geen geld. We nou ja. lenen geld. Ja. En waar over te praten is, is het tempo waarin wordt terugbetaald. Ja. Maar het is echt een verkeerde voorstelling van zaken om net te doen alsof je dat geld hebt uitgegeven. Dat is gewoon niet zo. We lenen het, er is rente op en het wordt terugbetaald. En de Grieken die zullen vreselijk hun best moeten doen... om zich te houden aan de afspraken. Hoe okay. durf je dit te beloven? 13 minuten voor 12 is het inmiddels. Kiezers willen allemaal graag weten wat er met hun stem gebeurt. Dus wie gaat er met wie regeren? Maar politici willen dat nog steeds niet van tevoren zeggen. Hier staat een generatie politici. Wij zijn allemaal tussen de 45 en de 50, ook de wegblijvers. We hebben aan de veranderen. ene kant een generatie die rechten heeft opgebouwd. En die naar ons zitten te kijken, hoe kom je aan onze zekerheden? Maar ook, hoe regel je het voor onze kinderen? En aan de andere kant staat een generatie die bijdraagt in collectiviteit van AWBZ, van pensioen als AOW. En die kijkt naar ons, heb ik dadelijk nog wat te hebben? Dat is het geen coalitiespelletje drie weken voor de verkiezingen. Dan is het te zorgen dat er na 12 september een kabinet komt, wat een keer de rit uitzit, Wat knopen durft door te hakken, zoals het ook in het voorjaar is gedaan. Dat was Alexander Pechtold eerder deze week tijdens een debat. Meneer Schouw, is het niet een beetje ouderwets? Het is, het is toch logisch dat kiezers, voordat ze hun stem aan iemand geven... van tevoren weten wie er met wie gaat regeren? Ja, maar je kan dat pas weten als je de uitslag... Ja, nee, we het is willen natuurlijk zo graag heel graag afhankelijk. Afhankelijk. Ja, dat snap ik. Maar het is heel erg afhankelijk ook van wat de omvang is van de, van de partijen. Welke resultaat uh, ze boeken. Ja, maar dan heb Kijk... je het over het uitruilen van thema's. Maar het gaat toch gewoon om wie... Als D66 straks in een kabinet gaat zitten... doet D66 dat dan het liefst met de VVD? Of doet D66 dan het liefst met de Partij van de Arbeid? Ja, daar doet D66 dus geen uitspraak over. En ik zal u ook zeggen uh, waarom. D66 graag. gaat voor haar eigen programma. As we speak zijn we hier ergens anders in Den Haag bezig... met meer dan 1500 leden ons verkiezingsprogramma vast te stellen. Die leden, de partij, gelooft in dat verkiezingsprogramma. En we gaan de komende weken deur voor deur... op iedereen hier in Nederland te overtuigen nou, van dat D66-verkiezingsprogramma. Dat vinden we belangrijk. Ons programma onderscheidt zich dus ook van alle andere programma's. Zo gaan we naar 12 september ja. toe, aan het eind... Van de dag van 12 september weten we wat de uitslag is. Ja, is. En dan gaan partijen met elkaar kijken van... waar hebben we overeenstemming en waar hebben we dat niet. Dat ja, maar, is de logische zaak. Ja, ding. Maar meneer Schouw, wij weten allemaal in het uh, verbrokkelde politieke landschap... dat als je op een partij stemt, dat je ook een beetje daarmee een ander erbij krijgt. Dat is nou eenmaal zo. Niemand heeft de meerderheid. Dus mensen willen gewoon weten, als ze op D66 stemmen... wie ze erbij krijgen of, in een ander geval, wie ze er absoluut niet bij als je op D66 stemt, dan gaat de fractievoorzitter, dan gaat nee, wie... de fractie enorm haar best doen ja, om die punten uit dat D66-programma ja, Dat snappen Dat kennen we allemaal uit het handboek uh, Hoe word ik politicus. Maar het gaat er nu even om: wie krijgen we er dan in dit geval zeker niet bij als D66 in een kabinet wil? Maar wie je er in elk geval niet bij krijgt, ja, dat is en dat. Dat zal hem misschien spij doen, maar uh, dat nee, is de partij van de heer Bond. leuk, hoor. Laat de, de, de, de, de, de PVV, kijk, als je daar naar het programma kijkt... dan zeggen we van ja, nee. daar zitten natuurlijk toch nou, echt een aantal... Die indrukken hadden wij al... Uh, dingen in die zo waanzinnig zijn, uh, daar valt niet eens een goed gesprek nou, over, goed. En, over, de, over de, te Want dat, dat, ligt, dat ligt dan aan het, uh, andere, de andere visie op Europa die de PVV heeft, maar bijvoorbeeld de SP heeft ook een heel andere visie op Europa dan D66. Is wat u betreft de SP ook een partner om niet mee te regeren? Uh, wij hebben gezegd van als je kijkt naar het huidige verkiezingsprogramma van de SP, ja het lijkt daarbij wel alsof de, de economie, het ondernemerschap... totaal verdampt is. Het SP geeft gratis geld uit. Mm. Uh, schulden lopen op. Ja, daar moet heel wat water uh, door de Rijn uh, spoelen. Nou. Willen, wil je daarmee uh, mee verder gaan. Maar dus, ja, het ja. valt natuurlijk niet uit te sluiten... dat na de verkiezingen de SP zegt... god, eigenlijk heeft D66 zo'n goed economisch programma... Ja, ja. daar kunnen we ons wel in dus, vinden. Nou, dan, dan zijn je, dus ben je als, alweer een stapje verder. Ja, Dus als de SP uh, haar hele verkiezingsprogramma inslikt, dan graag. Da dan, dan zijn we alweer een, een stap verder. Oké, okay, nou, we gaan het proberen. Het is echt een tour de force, meneer Bons. Dus we komen zo bij u. Uh, Martijn van Dam, hoe ligt dat bij u? Helderheid. We stemmen op de Partij van de Arbeid. Wie krijgen we er het liefst... Wat u betreft, ook nog een beetje bij in een kabinet. U gaat het gewoon het debat van uh, vorige week woensdag weer over proberen nou, te. Nou, dan hè? op een andere manier. Ja, waar, waarbij iedereen u hetzelfde antwoord gaf, en zei, laten we nou, dit nou, ja, nou niet doen. Nou, nee, Luister, nou, dat was nou net ja. de vraag. We verwachten in deze tijd de, de 21ste eeuw van politici gewoon een helder antwoord. Kijk, en niet dat, uh, dat vagen van ja 12 september zijn er verkiezingen. Dat weten die kiezers ook wel. Uh, kijk, iedereen voert nu campagne voor zijn eigen programma. Ons oh, programma dat heet niet voor niets. Sterker, Nederland sterker en socialer. Maar niet Ze willen Nederland een stuk socialer ja, maken. Ja, de Partij van de we niet We ook zorgen alleen. dat het sterker is. Dat klopt. Ja, met en dus wie... we zullen met iedereen willen samenwerken... met wie dat zou kunnen lukken met wie om absoluut... Nederland socialer te maken. Oké, okay, snappen. Oké, okay, oké. Okay, tijd maar, winnen, tijd winnen. Met, met wie, nee, wacht even, schouw. Met wie dan absoluut niet? Ja, dat is toch met de PVV. En dat heeft een hele eenvoudige reden. Je kunt met alle partijen onderhandelen over beleid en over budgetten. Maar je kunt niet onderhandelen over of je mensen gelijkwaardig behandelt in dit land. En dat is wat de PVV de afgelopen jaren niet heeft gedaan. Meneer Bontus, u wordt uitgesloten door verschillende partijen. Sluit u zelf ook een partij uit? Nou, vanuit de historie hebben we ooit GroenLinks uitgesloten... omdat die de Nederlandse identiteit ontkennen. Die zeggen, ja, Nederland is eigenlijk niks. Dat is een deel van het grote geheel. Dus daar hebben wij principieel heel veel moeite mee. En voor de rest niemand. En uh, ja, de kiezer is aan zet... En na die verkiezingen kunnen er hele gekke dingen gebeuren. Want als bepaalde partijen die belust zijn op, op macht te treffen zouden ruiken... dan uh, zijn ze tot heel andere dingen in, uh, in staat. Okay, dus de PVV wil in principe in met iedereen na 12 september. Nou, Goed. Wat ik zeg, GroenLinks, uh, vanuit de historie hebben we, die, uh, ja. hebben we gezegd... Van, ja, die ontkennen de, de Nederlandse identiteit. Oké, okay, daarmee is het zeven uh, minuten voor twaalf. 11 september, dan uh, gaat voorzitter van de Europese Commissie Barroso... een, uh, een speech houden, de State of the Union. Het thema zal dan natuurlijk zijn meer integratie in uh, Europa. Van, van Rompuy komt in september met een stuk over de Politieke Unie, Martijn van Dam. <laughs> uh, toch heel even metend hoe, hoe enthousiast de Partij van de Arbeid... nou eigenlijk nog is over Europa. Meer integratie wat u betreft, politieke unie ook wat u betreft, wat uw partij betreft? Op een aantal terreinen heb je meer samenwerking nodig. We hadden het er straks al over, hè. de stabiliteit van de euro, toezicht op de banken. Uh, er zijn ook een paar dingen waarbij wij niet verder willen gaan. Dat is misschien voor dit debat ook een interessant nee. verschil bijvoorbeeld tussen d 60 en ons. d 60 en de VVD zeggen je moet uh, de dienstenmarkt liberaliseren. Dat klinkt natuurlijk heel vaag. Wat dat betekent is dat mensen van overal uit Europa voor hun eigen arbeidsvoorwaarden, dus hun eigen minimumloon in Nederland diensten mogen komen aanbieden. Daarmee concurreren ze natuurlijk de Nederlandse werknemers weg. Um, en dat leidt dus tot een enorme druk... ook op de salarissen in Nederland en het minimumloon in Nederland. Daar en het het nou, in zijn we Nederland. niet voor. Over de, dus daar zijn wij niet voor. De Polen en zo, oost europeanen die hier komen stukken door of zo. Wat bedoelt. Uh, ja, die zijn op dit moment gebonden aan onze... Uh, uh, aan ons arbeidsrecht. Dus ja. die moeten zich bijvoorbeeld ook houden aan ons minimumloon. Op het moment dat je de markt helemaal gaat liberaliseren... en Mark Rutte is daar nog veel grotere voorstander van... Uh, denk dan de partij van de heer, uh, de heer Schouw. Mark Rutte benadrukt dat elke keer als hij het over Europa heeft. Dan is de consequentie daarvan dus... dat ons sociale stelsel... en met name onze sociale minimumnormen... Um, uh, onder druk gezet worden... omdat mensen vanuit andere landen met hun arbeidsvoorwaarden... Ja. hier op de markt kunnen toetreden. Dat zou je dus niet moeten doen. Dat, is, dat zou een een weg van meer integratie zijn die wij afwijzen. Ja. Omdat die uiteindelijk slecht is voor de Nederlandse werknemers. En daar was Europa nou ook weer niet voor bedoeld. Toch heb ik af en toe het gevoel dat de Partij van de Arbeid... niet meer zo'n hele warme pleitbezorger is van de Europese Unie. Kijk, de, um, wij zijn een internationale partij. Dus we geloven in internationale samenwerking. Maar die internationale samenwerking is geen doel op zich. Die is er om te zorgen dat mensen zelf daar beter van worden, zowel hier als in andere Europese landen. Bijvoorbeeld de Oost-Europese landen hebben veel profijt kunnen hebben... van de Europese Unie, zoals wij dat ook uh, in al die jaren gehad hebben... Um, en dat is iets wat wij als sociaaldemocraten natuurlijk enorm toejuichen. Dus het is enthousiasme um, tegelijkertijd... met twijfel en, uh, en nee, reserves. Maar je, moet, je moet bij dit soort dingen zeker um, hè, in een samenwerkingsverband van landen... met allemaal uh, verschillende achtergronden, verschillende cultuur... moet je wel oppassen dat je daarin niet veel te hard gaat. En het is een paar keer veel te hard gegaan, uh, Europa. Dus wij hebben inderdaad ook, mede ook naar aanleiding van het referendum in Nederland... gezegd, ja, laten we wel iets kritischer zijn op wat we in Europa regelen en wat je... Noemen wij dat dan uh, eu light wat de Partij van de Arbeid betreft? Nee, dat is, we zijn altijd een pro-Europese partij geweest... maar wel eentje met, uh, met verstand en met redelijkheid. Ja, en, uh, maar dat met... moet uiteindelijk wel leiden tot een sociale Europa. En te vaak is de agenda van grote multinationale bedrijven dominant geweest in plaats van de agenda van werknemers, van burgers zelf. Ja. Dat is wat onze insteek steeds is als het over de EU gaat. Ja, we hebben nog maar uh, een minuutje zo'n beetje, meneer uh, Bontes, aan u de vraag. U bent duidelijks van alle partijen eigenlijk toch wel over de Europese Unie... en dat hele uh, bestuurlijke uh, framework, zou ik zeggen, ik weet het goede woord niet zeggen. Daar wilt u eigenlijk vanaf. Maar hoe haalbaar, wees eens eerlijk, hoe haalbaar is dat eigenlijk? In het, wetende ook dat ook uw partij geen meerderheid haalt. Kijk, uh, juridisch kan het, hè, want het verdrag van Lissabon, dat vervelende verdrag van Lissabon, artikel 50, geeft aan van je kunt uit die Europese Unie treden. Dus het kan. En hoe haalbaar is het? Ja, dat is aan de mensen. Als ze ons groot maken, hoe groter wij zijn, des te groter die kans wordt. Dan ook even diezelfde vraag aan schouw. Hoe haalbaar is het? Ja, het is haalbaar. Maar wat wij vooral belangrijk vinden, en dat mis ik bijvoorbeeld bij de Partij van de Arbeid, is ook dat je werkt aan een democratischer Europa. Dat je gaat kijken of je Europese lijsten kan samenstellen. Dat je gaat kijken of je een direct gekozen Europese president eh, kan krijgen. Want dan zorg je ervoor dat Europa ook meer van de mensen wordt. Die democratisering van Europa, dat is echt ontzettend belangrijk. En ik hoop echt van harte dat daar dit najaar een paar stappen in worden gezet. Martijn van Dam tot slot. Maar het is belangrijk, maar dit is precies wat ik bedoel. Met dat je het wel een beetje in een normaal tempo moet blijven doen. En niet zulke snelle stappen moet zetten als de heer Schouw. En dat is misschien wel een mooie afsluiter van dit debat. We hebben de twee uitersten gezien. De PVV ja. aan de ene kant, en deze zit aan de andere niet. kant. Ik denk dat de waarheid toch iets meer in het midden ligt. Oké, okay, Louis Dag. Bontes, uh, Martijn van Dam en Gerard Schouw, hartelijk dank. Hè. De drie voor uh, stoppen een beetje doorgaan en heel erg doorgaan. En daarmee eindigt de tweede van onze vier speciale verkiezingsuitzendingen... rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Den Haag. Volgende week zijn we er weer. Dan zitten hier tegenover elkaar Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid... en Siebrand van Haarsma Buma van het CDA. En Sanne Wallis de Vries is dan bij ons met een mooie column. Tot dan. Dag. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1-journaal.